Hello. Vandaag is weer al gebleken dat wij er armer op worden in ons land, want namelijk 300 huisgezinnen worden op straat gezet uit hun sociale woningen. Zij worden dus op straat gegooid omdat zij hun huur niet meer kunnen betalen en er staan nog 900 gezinnen te wachten. Dat zijn dus duizenden mensen die hun huis gaan verliezen en waar die dan naartoe moeten trekken, dat weet men niet. Want de huisvestingsmaatschappijen zijn meer bezig met elke maand hun huur op te strijken, dus het, het geld van de huren op te strijken, dan iets te doen voor de mensen die er wonen dan die te begeleiden of bijvoorbeeld uh, ervoor te zorgen dat ze niet in financiële problemen komen, zodat ze hun, hu hun huur kunnen blijven betalen uh, wat mij ook opvalt als ik rondloop als stadswachter, want ik ben stadswachter in Leuven uh, dan merk ik in de buitenwijken vooral dat is in Wilsele Weigmaal en omgeving, dat dus daar uh, um, ja, wijken zijn van de huisvestingsmaatschappij waar die is totaal verrotten. te Daar zijn wel uh, mensen, dat zijn gewone Vlamingen, oudere mensen vooral die daar wonen. Uh, maar die, uh, die wijken, die straten en die stoepen, die trouwens, volgens het kadaster ik ben daar gaan opzoeken van de huisvestingsmaatschappij zelf zijn, uh, die zijn daar gewoon aan het verwaarlozen. En dat is al jaren aan een stuk bezig. En als die mensen klagen, dan krijgen ze gewoon, ja, zijn content dat je hier mocht wonen en dergelijke meer. Dus eigenlijk zouden de huisvestingsmaatschappijen eens een deftige controle moeten krijgen om te zien dat ze hun taken wel naar, vol horen, naar voldoende maten in voldoende maten aan mij uitvoeren. Dat was even een moeilijke zin. Oké, okay, goed weekend.